12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Nederlandse onderzoekers naar de ramp met de MH17... hebben in het diepste geheim tests uitgevoerd... met boekraketten van het Finse leger. De Telegraaf meldt dat uit de resultaten onomstotelijk blijkt... dat de aanslag werd gepleegd met een Russische boekraket... en niet met Oekraïnse varianten van, zoals de Russen beweren. Morgen komt een internationaal onderzoeksteam met resultaten... Meer dan 80 miljoen mensen hebben het eerste debat tussen Hillary Clinton en Donald Trump op televisie gezien. Nooit eerder keken zoveel mensen naar een verkiezingsdebat. Die worden in de VS sinds de jaren 60 op tv uitgezonden. Het kijkcijferbureau telt overigens alleen mensen die thuis hebben zitten kijken. Kijkers die het debat in een café of via internet hebben bekeken worden niet meegeteld. De overheid moet energieconcern RWE, moederbedrijf van Essent, ruim 100 miljoen euro aan belastinggeld terugbetalen. Het concern heeft volgens de rechter onterecht kolenbelasting betaald. Die belasting was alleen ingevoerd om de schatkist te spekken en niet om vervuiling terug te dringen. Dat mocht volgens de toen geldende Europese regels niet. Voor het eerst is er een baby geboren met drie ouders. Het is een Jordaans jongetje. Door een genetisch defect dreigde de moeder een kind te krijgen... met problemen in het zenuwstelsel. Daarom werd genetisch materiaal van haar uit de bevruchte eicel verwijderd... en vervangen door gezond DNA-materiaal van een andere vrouw. De Engelse Voetbalbond heeft bondscoach Sam Allardyce ontslagen. Allardyce kwam in de problemen nadat hij undercover-journalisten... had uitgelegd hoe de transferregels te omzeilen zijn... De journalisten deden zich voor als Aziatische zakenmensen. Ella was iets meer dan twee maanden bondscoach van Engeland. Het weer. Vannacht is er bewolking met lokaal een spatje regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen eerst bewolking met soms wat regen. En in de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon steeds meer door. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht... Te va a encantar, mueve, dale, vamos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 in what waiting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 the summer on you.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 It's hot. It's blowing For far too long Climbing the snake World. Along with all the teary eyes, you know there's gonna come a lot of why wow. no one ever sees another child is missing the headlines. and